Nu volgen de laatste veertien delen van een bewerking van Moordbrigade Stockholm, een serie hoorspelen geschreven door Anton Quintana, naar de boeken van Churwal en Walu. Zevende deel. Goedemorgen heren. Stond in die papieren die ik van de officier van justitie gekregen had, echt niets over dat ik de stad niet uit mocht. Begrijp dan ook niet waarom u mij... ...notabene een handboeien hier naartoe hebt laten slepen. Niet dat ik u niet graag van dienst wil zijn als ik kan, maar... Zo, meneer Mauritson wil ons graag van dienst zijn. Dat is uiterst vriendelijk van u, meneer Mauritson. Maar nu hoeft u ons geen diensten meer te bewijzen. Nee, nu is het onze beurt om u een dienst te bewijzen. U bent immers niet oprecht tegenover ons geweest, meneer Mauritson. We begrijpen hoe u dat moet kwellen. En daarom hebben we ons de moeite getroost om deze kleine bijeenkomst te organiseren... ...zodat u in alle rust uw hart tegenover ons kunt luchten, meneer Mauritson. Ja, ik, ik begrijp niet... Nee? Heeft u er misschien helemaal geen behoefte aan om uw hart te luchten? Ik begrijp niet wat er zou moeten zijn. Oh, nee? En als ik nou zeg dat het over de vorige week vrijdag gaat... ...begrijpt u het dan misschien wel, meneer Mauritson? Vorige week vrijdag? Vorige week vrijdag, ja. Het is toch niet mogelijk dat u zich niet meer kunt herinneren wat u toen gedaan hebt, meneer Mauritson? In ieder geval kunt u nauwelijks vergeten zijn wat het resultaat van die dag was. 90.000 is toch geen kleinigheid? Of, uh, wat vindt u, meneer Mauritson? voor 90.000? Ik weet niets van 90.000. U weet natuurlijk helemaal niet waar ik het over heb. Nee, dat weet ik niet. Nou, dan wilt u misschien dat ik me duidelijker uitdruk? Hm? Wilt u dat, uh, meneer Mauritson? Ja, graag zit dat toch niet zo te draaien? Je weet heel goed waar het over gaat. Natuurlijk weet hij dat. Meneer Mauritson wil ons alleen maar laten zien hoe gewicht hij kan zijn. Dat hoort erbij als het ware, maar het gaat gauw over, hè, meneer Mauritson? Het is toch ook mogelijk dat hij zich een beetje moeilijk uit kan drukken? Hij had anders helemaal geen moeite in die richting toen het om ging de kameraden te verlinken. Nou ja, we zullen zien. Mauritson, je wil dat ik me duidelijker uitdruk? Goed, dat zal ik dan doen. We weten heel goed dat jij de bank in Hornsgaten beroofd hebt, vorige week vrijdag. Het heeft geen zin om dat te ontkennen, aangezien we de bewijzen hebben. Nou is het helaas niet bij roof gebleven, wat op zich al ernstig genoeg is natuurlijk. Dus ik hoef er nauwelijks op te wijzen dat je er heel slecht voor staat. Nou kun jij weliswaar erop wijzen dat je overrompeld werd en niet geschoten hebt om te doden, maar het feit blijft dat de man zonder twijfel dood is. Ja, maar... maar ik, ik heb helemaal niet een... een, een, een... Nee, ik hoop dat je begrijpt dat je situatie zo ernstig is... dat het niet de moeite loont om moeilijk te doen, Mauritson. En dat het echt het beste is om niet nog erger de zaak te maken... en je dus beter je bereidheid tot samenwerking kunt tonen. Is dat duidelijk? Ik weet werkelijk niet waar u het over hebt. Beste Mauritson, ik heb oneindig geduld als dat nodig is. Maar gewone domheid kan ik moeilijk verdragen. Ik vind dat ik me erg duidelijk heb uitgedrukt. Maar ik herhaal, we weten dat jij alleen de bank aan Hornsgaten binnenging. Dat je een klant doodschoot en dat je kans zag te ontsnappen met 90.000 in bankbiljetten. Dit weten we en je wint er nooit iets mee door te ontkennen. Integendeel. Daarentegen kun je een beetje, niet veel hoor, dat moet gezegd worden, maar. een beetje je positie verbeteren door zonder verdere bokkensprongen te bekennen en bovendien je goede wil te tonen. En die toon je door jouw interpretatie van de gebeurtenissen te vertellen. Verder door te vertellen wat je met het geld gedaan hebt... ...hoe je van de plaats van het misdrijf weggekomen bent... ...en wie je helpers waren. Zo. Heb ik me nou duidelijk genoeg uitgedrukt, meneer Mauritson? Ja, ik, ik heb daar allemaal niets mee te maken. Ik, ik, ik heb niet het paardste idee over wat voor bankhoofd dan ook. Geen gezeur, je hebt gehoord wat ik zei. We hebben bewijzen. Wat voor wat? bewijzen dan? Ik heb geen bankverhoofd of iemand doodgeschoten. Strapsert. Het is zinloos om tegen zo'n zo vriendelijk te zijn. En met op zijn bek is het enige wat hij begrijpt. Wacht even, Larsson, wacht even. Nou, Mauritson. Wat gaat er gebeuren? Maar ik heb het niet gedaan. Ik zweer het. Zo, dus dat zeg jij. Maar ik behoud er toch het recht voor om te twijfelen, Mauritson. Eh, Leonard, laat meneer Mauritson eens zien wat we hier hebben. Ja, Kijk eens, Mauritson. De bruik. Het overhemd De bril. De hoed. En als klap op de vuurpijl het pistool. Zo. En wat zeg je nou? Wat, uh, wat is dat? Uh, wat, wat is er met die dingen? Oh, oh ik word zo moe van je, Mauritson. landen. Wil jij even gaan kijken of er getuigen gekomen zijn? Die staan al te wachten. Oh, en dat zeg je nou pas. Ik dacht, dat meneer Mauritson bekend... ...hebben we die confrontatie helemaal niet nodig. Daarom nee. wacht ik nog even. <laughs> <Nee>, lander. <laughs> <laughs> Goed, dan volgt nu toch de confrontatie. Helaas, maar het maakt niets uit. Niets. Kom mee, Mauritson. Dan gaan we naar de andere kamer. We krijgen een kleine modeshow. Ga je mee, Larsson? Meekomen en gauw mijn handen jeuken. Dat kan ik je wel zeggen. Nou, staan wij weer neer. Mij ook. Het is toch anders zo'n spiegel. Je hoort wel eens dat ze er zo'n in hotelkamers hebben. Pasgetrouwde stel denkt dat het een spiegel is, maar de hotel-eigenaar verhuurt de agent in de kamer tegen een speciale prijs als zijn vriendjes. Ja, schandelijk natuurlijk. Ja, dat heb ik ook wel eens gehoord. Nou, kijk eens aan. Mak als een lammetje. Hm, die Mauritson. Staat een best lief, die pruik. Nou, nog de hoed. En de zonnebril. Hm, dan komt hij nog even de spiraal kijken Dan krijg ik altijd een raar gevoel. Hoor. Ja, dat hij recht staat aan te kijken en het niet weet. is gek, hè? De techniek is voor Hij ziet er wel gek uit zo, vind je niet? Alles past dan anders goed. Nou, ik ga de kassier maar eens aan. Ja, komt u Ja, komt hem even hier. kijk het wel als u nou door dat raam kijkt. Als mm -hmm. u de verdachte kunt u zeggen... Lekker... Oh, oh. oh, dat is zo hoor. Dat is er zeker. Ja hoor, geen twijfel mogelijk. Ja, ik, ik dacht dat ze toen een strakkere broek aan had... Maar ja, dat is nog het enige verschil. Misschien dus is het vast niet zeker. U bent er dus helemaal zeker van? Ja hoor, voor 100%. procent. Dan wordt u bedankt. U kunt er gaan. Goedemiddag. Meneer, wilt u even binnenkomen? Ja, komt u maar heen. Zeg ja, u maar. Ja, zo dat is ze. Meneer, u moet goed kijken. We willen niet dat er vergissingen gemaakt worden. Ja, ja, maar ik, ik herkende die houding en dat haar. Zo, ik ben er volstrekt zeker van. Het is dus jammer, jammer van zo'n uh, leuk meisje. Nou, hij had gedacht dat die Mauritsson zo'n taaier was. Bulldozer kan geen bekentenis uit hem krijgen. De bewijzen tegen hem zijn voldoende. Hij heeft een advocaat gebeld en dan nou wordt het verder de gewone procedure... En wij gaan de grote koep van morgen voorbereiden. Ja, maar eerst de lunch. Haringpuree. Dat geeft niet de energie. Dat hebben we net nodig. <laughs> Jij kent het menu van de kantine uit je hoofd, geloof ik. Dat is het spannendste van de hele week. Wat over het menu staat. Nou, we gaan eten. <middels> ik Beck? Het Lennart? Ja. Moet je horen, Martin? Ik heb de tijd. Ik moet toch ja. tegen iemand aankangen. Ja, wacht even. Wacht even. Even een glas erbij pakken. Ja. Ga Drink jij in je eentje? Tuurlijk. Je woont toch in mijn eentje? Ja. Zeg, jij bent toch niet stiekem aan de drank, <laughs> Zolang het maar stiekem is. Nou, wat wil je dat vertellen? Jezus, ben je eigenlijk nog wel bij de koers? Weet je niet wat het voor het dag het is vandaag? Hm? Weet je niet dat we allemaal op deze dag hebben gewacht? Oh, Ja. Ja, de grote koep, ja. En, uh, hebben jullie die mobiele band al gevangen? Ja, maar Martin. Wat een werk wij we niet hebben verzet. Het was allemaal prima geregeld. De mobiele troepen stonden klaar, zonder dat het in de gaten liep. We hadden onopvallend de vluchtroute versperd. Je kent dat wel. hè? ja, ja. Ja, niet dat we dachten dat de band er zover zou komen hoor. Er stonden we maar niet een zootje mannen klaar in de omgeving van de bank. En Bulldozer zat als een generaal in het bureau, zodat hij via de radio de gebeurtenissen kon ja, volgen. Ja, ja. ...en op het hele bureau was zelfs geen motorfiets meer te vinden. Alle garages onderleefd. Alle tactische posities in de stad waren beman. Zeg, nee, nee, wacht nog even. Ja. Eerst had de generaal zich nog voor een inspectie laten rondrijden... ...in een grijze Volvo Amazone. En hij was voldaan. Het net was onzichtbaar gespannen, zo constateerde hij de Maar er gebeurde natuurlijk niks. Niets, niets. Alles bleef rustig. Bij de bank, op het bureau. Dus het wordt volgende week vrijdag? ja. En ik zit hier met een raar gevoel in mijn maag en zo'n uh, ja, zo dikke keel van de zenuwen. Ja, maar waarom? Je wist dat dat misschien pas volgende week zou gebeuren? Ja, ja, natuurlijk. Nou, om half vier werd de actie gestart. goede oefening, zo noemde Bulldozer. We talen bij elkaar om alles nog eens door te nemen en te analyseren. Echt gezellig. Je weet wel, uh, ik hou van perfectioneren. Ja, dat weet ik. Maar echt, uh, alles zit goed. Iedereen had zijn opdracht de volle tevredenheid uitgevoerd. Het tijdschema klopte, iedereen was op het juiste moment op de juiste plaats aanwezig. Het was alleen de verkeerde dag. En over een week eh, halen wij het allemaal nog eens, met nog grotere precisie en efficiëntie. En hey, maar wat heb je wij dan? De bijmaalstroom wel pakken. Zeg, luister, maar, wat, wat wat heb je dan nog te kanker eigenlijk? Ach, Martin. Ik. ik ik heb nou zo'n raar gevoel dat er iets heel belangrijks is, iets heel simpels ook over het hoofd hebben gezien. Ik weet niet wat. Heb je dat pas vandaag of al eerder? Ja, pas vandaag. Dat is gewoon de afknapper. Even wat je doet, ga slapen. Neem ook een borrel, dat wil ik wel eens helpen. Nee, misschien heb je gelijk. Nou, oké. Okay. Tot morgen dan maar. Ja, wel rustig. Rustig. Vier het prettig om zomaar wat te wandelen. Met jou samen wel. Beweging is goed voor een mens, hè? Oh, ik wandel alleen ook wel eens. Langs de kade, Langs de skerpsprong en uh, verder naar het oosten, langs Stadsgordon. Wanneer dan? Snachts. Snachts? Ja. Slaap je zo slecht? Nee, maar even een frisse neus halen voor je bed, gaat. Hm? Even noemt hij dat. Even helemaal naar Stadsgordon. Hier. Nou, als jij weer niet slapen kan, dan kom je maar naar mij toe, hè? Ik oh, oh. zal er graag aan denken. Je piekert te veel. Oh, nee. Nou ja, ik, ik zit er een beetje in dat ze die bevordering doorzetten. Zeg, hier, van dit deel van de stad heb ik altijd het meest gehouden. Vooral toen ik nog klein was. Toen nee. er, ja, daar ging allemaal schepen met lalingen van einden en ver overal kwam het vandaan. Ja, daar zijn drie vlechten schepen meer. Die tijd is voorbij, helaas. Alleen op de veerboten. Het is niet van mooi wat er voor in de plaats gekomen is. <tie> Waarom zie je ze op tegen promotie? Ach, dan zit ik vast aan een schrijftafel, zeg. Ik heb er altijd van gehouden met veld te werken, hè. te kunnen komen en te gaan wanneer ik dat wilde. Het idee van de kantoor, goh. Hoewel. <laughs> met de euh, eigen conferentietafel en twee echte schilderijen. We <laughs> hebben nog meer een draaistoel, huh, bezoekers ja. voor thuis en niet te vergeten een eigen secretaresse, <laughs> hè. Ja, dat zou me eigenlijk niet moeten afvragen. Nou, die secretaresse zal ik wel voor je uitzoeken. Oh. Concurrentie moet ik niet, als je dat maar weet. Kom je vanavond eten? Ja, goed, ga. Schiet jouw lot met het geval van Sver? Een beetje. Ik denk dat er nog een heleboel aan het licht moet komen. Je had tussen haakjes gelijk, hoor. Hij had een heleboel geld. Niet in zijn matras, maar op een bankrekening. Ja, ah, zie je wel. Eng, hè, die dan zo arm leefde. Ik denk dat hij iemand chanteerde. Maar hoe, dat moet ik nog uitvinden. Ik ga maar eens praten met de mensen die hem op zijn werk gekend moeten hebben. Nou. Het is hier privéterrein. Dat staat zelfs op de deur. Kan ik niet lezen? Hier is mijn legitimatie. O, oh, een hm. Hoe lang uh, werkt u wel hier? Dat zeven dagen. En morgen kap ik ermee. Dan ga ik terug naar het vrachtwagenstation. Maar wat heeft u daar eigenlijk mee te maken? Niks. Dat is nog een vraag. Nou, het is hier. Toch gaat genoeg nog afgelopen. Maar hij daar, die oude, die kan zich nog herinneren dat er 25 man en twee opzichters in dit verrekte krot werken. Dat heeft u me tenminste deze week al honderd keer verteld, of niet, opa? Nou, dan kent u waarschijnlijk ook nog wel iemand die zwert uh, heette, hè? Carl Edwin zwert. Wat is dat dan mij? Ik weet niks. zwert. Is dood aan de gaten. Ja? Is hij dood? Nou, in dat geval kan ik me hem wel herinneren. Dan maakt er toch niks meer uit. Zit nou niet op te scheppen, ouwe. Toen het kantoor het laatst vroeg, wist je geen barst. Je wordt seniel. Dan moet je er niet mee. Je moet hier niet roken. Dat zou vroeger. vroeger jaar vroeger, maar het is niet vroeger meer. Heb je dat nog niet gesnapt, oh. ouwe? Zegt die ouwe, ze het dat is echt waar oh. hè? De volgende week vloeit hij af, en met nieuwjaar wordt hij gepensioneerd. Ja, haha. als hij zo lang blijft leven tenminste. Ik heb een heel goed geheugen. Reken maar dat ik me kan als goed kan herinneren. Maar niemand zei toen dat hij al dood was. Dooie mensen kan zelfs de politie niet nou, oh, oh. Komt die verrekte vrachtwagen er nou nog niet aan? Jezus, ik zou blij zijn als ik uit dit oude mannenhuis weg ben. Zeg, hoe, um, hoe was Kallersvecht? Hoe die was? Mm -hmm. Wou je dat weten? Ja. Ik weet erop dat hij dood is. Ja. Nou, in dat geval kan ik je vertellen dat Kallersvecht de grootste schof was die ik ooit in het Rotland ben tegengekomen. Op welke manier? <laughs> Op alle verdoemde manieren die er maar bestaan. Ik heb nooit met een slechter iemand samengewerkt. En dat zegt niet niks, want ik, ik, ik, ik ben een man die zeven zeeën gezien heeft. Yes, sir. Zelf niet zulke niks nutten als die hier, hier kunnen Svet overtreffen. <laughs> Hoor die ouwe? Ja, zo is het toch maar. Die Svet was een van die mensen die van een mooi beroep rotwerk kunnen maken. Was er iets bijzonders aan Svet? Bijzonders? Uh -huh. Ja, verdomd. Of hij altijd bijzonder was. Allereerst was hij de luister schofdier bestond. Niemand kon zo laantrekken als hij. En niemand was zo gierig en onsolidair. Er zou een stervende zelfs geen slokje water gegeven hebben. Maar hij was natuurlijk goed op sommige punten. Oh ja, welke dan? Ja, de opzichters zijn een redelijke. Daar was hij best in. En anderen het werk laten opknappen, doen alsof hij ziek was. Hij zag toch zeker ook kansen voor vroeg gepensioneerd te worden voordat het afvloeien begon. Jij wou wat anders zeggen, hè? Ja. Hm. Hij wil eigenlijk altijd wat anders zeggen, hè, ouwe? Wat dan? Is het zeker dat Kalle de pijp uit is? Ja, hij is dood. Smeers hebben geen erewoord. Eigen eigenlijk moet je niet kwaad spreken over doden. Maar ik heb altijd gevonden dat het er niet veel toe doet. Als je maar solidair met de levende bent. Voor oh hem. Waar was Kallensvecht nou eigenlijk zo goed in? Nou, hij was er verdomd goed in de goede kisten kapot te laten vallen. Maar hij deed het meestal als hij overwerkte. Zodat niemand anders er iets van zou krijgen. De goede kisten kapot laten vallen? Ja, dat is een kneepje van het vak. Dat leer je als je op expeditiewerk. Drank, tabaksartikelen, etenswaren. hebben altijd een goede kans op schade tijdens de transport. En het is handig spul als je ze wat extra's verdienen wil, natuurlijk. He. Kijk eens, nou, nou is het me toch ontglipt. He. Dat is het zeker, hè, wat je weten wou. Nou, dan ga je even door. Dag, dan. Kameraden, Nou, die uh, Karel F. in Zvecht mag er gaan populaire zijn geweest... ...maar niemand kan zeggen dat jij hem niet solidair behandeld hebt. Zo lang hij je leefde, tenminste. Ja, zeg hem maar goedemorgen en hartelijk bedankt en rot daar maar op. Je hebt nou waar je voor kwam. Niet waar? Ja, wat een gisterkikker. Waar blijft die voor een waren. Ik zou best graag nog een tijdje willen blijven kletsen. Oh, uh, ja. ja. Het is alleen jammer dat we niet op een biertjes hebben. Maar ik zou er een paar kunnen halen, natuurlijk. Hé, hey, maar jij praat hè, met mij, ja, zeker. nou ja, ik heb wel. Veels dus. Ja. Onder de kist waar je op zit. Oh. Oh, ja. Zeg is het... Uh... Oh ja, oké okay dat ik betaal? Nou, dat lijkt me verdomd oké. Okay. Maar het doet er niet toe, hoor. Je bent op zee geweest, hè? Wanneer heb je aangemeld? In 1922. In Sundsvall. Op een bouwtief fram heette. De schipper heette Janssen. Dat ja, was een schot dat ik er nou nooit een heb gezien. Zeg, hé, ben jij echt een politieman? U zou het met aangegeven moeten worden. Veel met onze werktijd. Transportbeschadigingen? Precies. En natuurlijk hebben wij transportbeschadigingen. Weet u hoeveel ton goederen wij per jaar verwerken? Dat lijkt me een rhetorische vraag. Zo komt het niet van me af, vrouw. Tegenwoordig met de nieuwe systemen zijn er natuurlijk minder beschadigingen. Maar als ze er zijn, betekenen ze ook meer verlies. Het containergevoel... Ik heb het over zes jaar geleden. Zes jaar geleden? Zes jaar geleden, zes jaar geleden of eerder, laten we zeggen, de jaren 65, 66. Het is volstrekt onredelijk om te eisen dat we op zoiets antwoord kunnen geven. Zorgelijk al zij, kan er beschadigingen meer voor in de oude pakhuizen. Kisten gingen soms kapot, maar er waren altijd verzekeringen die eventuele verliezen dekten. Magazijnbedienden werden zelden of nooit persoonlijk aansprakelijk gesteld. kon wel gebeuren dat er iemand ontslagen werd, maar dat betrof vaak extra personeel. Overigens konden ongelukken gewoonweg niet vermeden worden. Ik wil helemaal niet weten of er iemand ontslagen is. Ik wil alleen maar weten of mijn beschadigingen niet plichten te noteren als ze voorkomen... ...en wie er direct verantwoordelijk voor is. Dat wil ik van u weten. Ja, de, de voorlieden maken natuurlijk een aantekening in het magazijnjournaal. En die journalen zijn die dan nog? Dat, dat, dat, dat kan niet. Zo nou, ja, waar... In een of andere oude doos op zolder, denk ik. Maar die zijn onmogelijk te vinden. Uh, tenminste, zo één, twee, drie. Meneer van juffrouw, ik vrees dat ik koppig zal moeten blijven... en vermoedelijk heel impopulair zal worden... maar dat heb ik er graag voor over. De eenvoudigste manier om mij kwijt te, te raken is... met er witter te willen zijn. Dus ik zou zeggen, stuurt iemand naar die zolder... en laat die niet terugkomen op het lege handen... Wat verdomd, ik ga zelf kijken en dat meen ik nog ook. En verder dat ik er wel de goede doos vind... Ja. Wat een mispunt moeten ze oh, je gevonden hebben. Ik heb daar maar op. En warm op die zolder. Warm. En een stof, sorry. Maar goed, na een half uur vonden we de goede doos... ...met die, die, die oude registers met solinnen rug... ...en een kartonnen band, die mm. die dingen wel. Yeah. Maar gelukkig stonden de nummers en de jaartallen op etiketten. Maar ja, die, die knaap van dat kanteur die me moest helpen zag er toen jammer nog niet meer zo keurig uit. Een jasje rijp voor de stroomrijd, dat kun je begrijpen. En die secretaresse kwaad op me dat ze zelfs geen ontvangsbewijs voor die, bo die boeken al hebben. Het kon er helemaal niet schelen of ik zo ooit rust Ja, he, je was te lastig geweest. Ja, ja, ja, ja, ja. Ik heb de grootste serviceinstelling van het land niet populairder gemaakt. De grootste wat? De serviceinstelling. Ze noemden Hammer onlangs langs de politie ah. een toespraak. Nou, wij waren ook verbaasd, uren ja. en koers. Maar goed. Ik heb uren en uren in die dikke pillen zitten lezen. Ze zijn uh, nauwkeurig bijgehouden, maar volmaakt onbegrijpelijk voor een als ik. Nou, in elk geval, de aantekeningen gaan van dag tot dag. En na een tijdje krijg je een klein beetje hoogte van de terminologie. Bijvoorbeeld, even denken, oh ja, transportbeschadiging één kist. Blik en soep, komma onf, punt, Svansberg, groot, hu, hu, van 16, ja. ja. Nou, weet je, de aantekeningen geven altijd het soort goederen en de ontvanger aan. Nooit iets over omvang, soort, schade of de veroorzaken. Eh, drank, eten zware en andere consumptieartikelen hebben een overweldigende meerderheid met andere beschadigde goederen. Verbaast je dat? Ik kind, heb ik nooit bestilgesteld. Dus maar goed, ik heb een, een hele stapel notities gemaakt. En na een tijdje begon ik wat er echt aan het boekenwurm te voelen. Nu heb ik die vijf vergister, ja, ja, het waren er liefst vijf, ja zeker, teruggestuurd met een bedankbriefje, daar ben ik eerlijk een douche gaan nemen. Ach, weet je, het is een geluk dat tegenwoordig containervervoer zo in is. En niemand kan per ongeluk een stalen container met flessen cognac laten vallen en die daarna kapot staan om ze dan voorzichtig in emmers of blikken over te hevelen daar staat dat tegenover dat gangster syndicaten tegenwoordig wat dan ook... in containers kunnen binnensmokkelen. En doen ze dan ook dagelijks. De douane kan de zaak niet meer bijhouden, zeg. Zeg, ja. heb je eigenlijk al gegeten? Uh, nee, ja, oh, nee, Mal. Ik even wat. Hm? Wacht, eerst zal ik thee zetten. Waarom heb je niet meteen thee gezegd dat je nog eten moest? Nou ja, luister eens, jij hebt natuurlijk al nou, lang eten gegeten Eten kan en... ik nooit genoeg. Oh. Ik zou elk uur van de dag kunnen eten. Kom, we zetten thee en dan gaan we eens bedenken wat we zullen klaarmaken. Hm? Hallo, hmm. Ben jij daar? Ja. Martin? Zeg, luister hier. Ja, ik luister. Zeg, uh, Malmström en Moreen hebben precies gedaan wat ze volgens het plan zouden doen. Precies zo. Ze beroofden de bank. Precies om kwart voor drie marcheerden zij naar binnen met al dit maskers op. Er hebben handschoenen aan en oranje overals. Wat ik graag willen zien, zeg, een vraagje zet collega natuurlijk. Nee, je bent helemaal niet serieus. Ja. Nou. Martin, jij bent echt een gedegenereerde politieman. <laughs> Wil jij dan helemaal niet weten wat er gebeurd is? Ja, nou, natuurlijk, ja. Zeg. Zit jij weer in je eentje te zuipen? Ik ben niet alleen. Wat? Niet alleen? Nee. Wie heb jij dan bij je? Rhea. Wie? Rhea Nielsen. Ach, de vroegere hospital van Precies. Je geheugen is nog best. Is die uh, bij jou in huis? Ja, dus ik uh, begrijp je al. Ik ben niet alleen natuurlijk. Zeg maar, dan, uh, het is dat iets om je mee te feliciteren. Hm, volgens mij wel. Nou, gefeliciteerd. Dankjewel. Feliciteer je wel, of Doe ik, doe ik, doe ik. Ja. Wil je eigenlijk nog horen hoe het met de grote koep van Morene Mam is afgelopen? Ja, natuurlijk zeg ik. brand van nieuwsgierigheid. Zeg maar, eens. Ja? is dat uh, zomaar een avondje met die Rea Nielsen of zit het echt helemaal goed? Ik geloof dat het echt wel helemaal goed zit, ja. ja. Maar nou, die, die, die bankroof vertellen we het Oh jongen, dan is dat helemaal niet belangrijk. In verhouding bedoel ik. Dat hoor je dan een ander Hij keer. staat niet al, dat komt nog wel nou. Dus je bent toch wel nieuwsgierig? Vertel nou. Nou, wacht even. Dan ga ik mezelf ook wat inschrijven. Ik ben zo terug. Goed, goed. Hij gaat het zetel van Boris. Maar je hebt nog. Trouwens, de wijn is weer eens op. In mijn jaszak, jaszak, jaszak. Ben ik helemaal vergeten. Wat? Twee flessen wijn. Twee. En ja, goeie ook, ga maar gewoon halen. Hoe kan je dat nou vergeten? Ja, hoe kun je dat vergeten? Je dat vergeten? Hallo, hallo. Hallo, bij de weerlennacht. Hallo, ja, ah, ja, ja, ja. En goed voorzien ditmaal. Nou, daar gaat hij dan. Die uh, jongetje kwam heel stoer binnen. Pistool in de hand, grof kaliber nota benen om de schrik erin te houden. En Moreen schoot meteen een gat in het plafond zodat alle aanwezigen zouden begrijpen dat het menens was. Ja, ja. En hij riep: Dit is een overval. Volvallen, ja, zo wordt het ook. En ja, verder zeggen. Nou, zijn Maats, Hauser en Hof vroeger hun gewone dagse kleren. De grote zwarte kappen met gaten voor de ogen. Houser had een uh, machinepistool. En nee. Hof een hagelgeweer met een afgezaagde loop. Ze bleven bij de deur staan om de route van de terugtocht naar de auto's open te houden, Alles volgens werkschema. Echte vaknaar hoor, dat moest ze nageven. Ja, dat zal ze toch niet veel geholpen hebben. Jullie kennen het hele duitschermen net zo goed als zij. Wacht maar weer. Malmström en Moreen haalden dus systematisch de kassen leeg. Lieden jullie dat gebeuren? Natuurlijk ja, willen we dat gebeuren. Nog veel meer. Nog nooit, maar dan is er waarschijnlijk iets zo volgens plan gelopen. Ik bedoel, vijf minuten tevoren was er alweer, volgens plan... een autovrak ontploft op het terrein van een garage in Zuid. Hm. En meteen na die explosie begon er een huis te branden. En aannemer A, die deze spectaculaire gebeurtenissen in het zijn had gezet jokte dwars door het hele blok naar de volgende straat waar zijn auto stond en reed doodkalm naar huis. En een minuut later reed een gestolen verhuiswagen achteruit de poort van het politiebureau in, zodat hij vast kwam te zitten. Laat die wagen dan ook in de brand vliegen. Nee, maar, maar jullie hadden alle ze toch op buiten staan, dus dat was de ze moeite. En intussen wandelde meneer P. rustig weg over het pad waar, onbekommerd over de opwinding die hij had veroorzaakt. Ah. Ja, Alles ging precies zoals berekend. Alles in het band klopte tot in het kleinste detail en werd precies uitgevoerd. Exact volgens het op schema. En wij van de politie, die zo fantastisch goed op de hoogte waren... ...wij hadden alles voorzien en deden precies datgene wat nodig was om de bankrovers te kunnen bakken. Dat was maar één kleine moeilijkheid. En dat was? Je begint te lachen als je het hoort. Dat was niet, dat was niet. Manström en Moreen hebben geen bank in Stockholm beroofd. Wat? Ze hebben een bank in Malmö beroofd. Wat, wat zeg je me nou... Ik... In Malmö? Precies, in Malmö. maar toen als je lacht van haar, ik verdomme. Dat is niet, ik lach helemaal niet. Oh, god, neem me niet kwalijk. Ze, ze hadden het hele plan in handen. Ze hebben die bankrovers hun gang laten gaan om ze op hete dag te betrappen. En dan blijkt dat ze één ding verkeerd hebben geïnterpreteerd: die overval was niet de Stockholm, maar in Malmö. Ze hebben dus alle die maatregelen gelopen in de gewoon. ...en in Malmöy wist geen hond te worden. van. Ja, nou, waar zijn die <laughs> ja, banklopers? We ja, zijn al natuurlijk al lang in het buitenland. Ah, he? Dat begrijp ik toch niet. Als ze het van plan af wisten, dan moeten ze toch geweten hebben... Nee, nee, niet als er dezelfde straatnamen in Malneu bestaan. En dat is toevallig ook zo. Nou, ik maak ik dan sterk dat die Werner Roos... ...dat is het de, de brein achter die overval... ...dat hij het erom heeft gedaan... Dat hij erop rekende dat dat zou verlinken. Hij had zijn plan zo opgesteld dat het leek alsof het op Stockholm sloeg. Dat is toch verdomd gelabineerd? Dat krijgen ik toe, hè? Zelf, zelfs de banken daar en hier een Stockholm overheen. Dat is. Het is een meesterzet. Nou, nou, daar zal Muldo's er niet van terug hebben. En waar is Bender Roos? In Istanbul. Hij heeft een paar dagen vrij en rust daaruit. Zo. Ik vraag me af waar Malmström en Moreen uitrusten. Doet er niet toe. Zo gewonnen, zo gewonnen. Ze zijn snel weer terug. Dan is het onze buurt. Denk je. Ik ook, in deze tas. Mmm, drank, goed zo. We worden nog eens echte zuiplakken. Ja, wat, wat wil jij doen? De vuilnis buiten zetten. Ach, ben ik dat voor je doen zeggen. Nou, het is mijn vuilnis. Ik heb trouwens ah. genoeg te dragen. Echt, hoe heb je zoveel los kunnen krijgen? Met de politiepenning gezwakt Nou, het is niet allemaal drank hoor. Ik heb ook wat blikjes leverpasteien zo meegenomen. laat me je even helpen. Goed, je kunt de deur van me open houden. Kun je nooit gewoon lopen? Hoezo? Je loopt alles wat te rennen. Ik kan je bijna niet bijhouden. Ik, ik wil je niet laten zien. Kom. Wat? Kom eens. Ja. Alsjeblieft, een afgesloten kamer. Dat is de kinderkamer? Ja, precies. Er is niemand daar binnen, geen mens. En hij zit van binnen op het slot. Wat? Wow. daar kijk je van op, hè. Ja, die kinderen hebben een haakje op de deur. Ik heb het er zelf opgezet. Ja, ze moeten nog een kans hebben om met rust gelaten te worden als ze willen. Ja, maar ze zijn toch niet thuis? Ach, stommert. Ik heb daar daarbinnen gestopzuigd. Toen ik klaar was, gooi ik de deur dicht. Ja, een beetje te hard misschien. Het haakje is door de snelheid omhoog geschoten en in het oogje terechtgekomen. Ja, en, en nou kan de deur niet meer open. Hm. Nee, nee, die gaat niet open. Nee, tuurlijk niet. De haak zit op de deur en het oog op de deurpost. Ja, ik gebruik altijd goede spullen, als het maar even kan. Nou, hoe, hoe krijg je nou wel open? Nou, geweld neem ik aan. Ga je gang. Voor dat soort dingen moet je een vent in huis hebben, zeggen ze. Oh, had je er maar niks van aan. Ik speel het precies even goed zelf klaar. Maar het is in elk geval een afgesloten kamer. Bij welke onderafdeling hij hoort, weet ik niet. Maar kun je niks door die spleet steken dan? Nee, er is geen spleet. Ik heb zelf het haakje erop gezet, zei ik, toch? Ja, het is behoorlijk gedaan. Ja. Ja, gelijk, er is geen beweging in te krijgen. Nee, ik heb het al geprobeerd. En ik ben minstens net zo sterk als jij. Mm -hmm. Je zal de, de, de pen uit de schanieren moeten slaan. Nou, probeer het nou zo hard als je kan. Ja, zo gammel ben je niet, zeg. Hm, ja, maar zo. op. Wil je echt van ik kiezeren... Ja, ga ja, ja. de kruk vast. Zet je voet tegen de post en maak je goed kwaad. Jezus, nee, je bent toch een grote... Ja, maar, de, de nee, maar de nee, nee, schanieren... Nee, nee, nou, probeer het nou eerst zo. Gewoon je domme spieren gebruiken, Martin. Als je het dan per se wilt. Ja. Ha, ah, ja, zo. op, Ja, ik wist het toch wel. Wat een beer, man. Ja, ja. Nou, doen we dan wel lol, zeg. Ja, dat dus het, is Van het haakje hebben we het geven, denk mm -hmm. ik. Het oogje zit mensen toch op zijn plaats. Zit, het haakje zit er zelfs nog in. Nou, dat is stevig spul, geloof dat maar. Mm -hmm. Staal. Je hoeft alleen maar het haakje en het oogje een paar centimeter te verplaatsen en het werkt weer. Ja, het houdt is een beetje van heel. Uh, heb je gereedschap? Ja, in de keuken, in de kist. Nou, een bijtel en een priem, oh, hè. Ah, het heeft nog niet zo'n haast. Pak een kopje ga zitten. Ik heb net cake gebakken. Er zijn ook broodjes. Goed, ik heb er eigenlijk wel zin in een broodje. Zo, neem je gebak. Genoeg kracht, inspanningen voor één dag. Martin. Martin. Toen jullie die pellen eruit geslagen hadden huh? en de deur opengekregen, gingen jullie dus naar binnen? Ja, juist. Wie hm. ging er het eerst naar binnen? Ik. Christiansson werd meteen misselijk van de stank. Wat deed je precies toen je binnenkwam? Nou, het stonken verschrikkelijk. En, uh, het licht was slecht, maar ik zag het lijk op de grond liggen. Twee, drie meter van het raam. Mm, en toen? Probeer je je elke tijd te herinneren, alsjeblieft. Nou ja, je kon er binnen nauwelijks aanmalen. Ik liep om het licht heen naar het raam toe. En, uh, was dat raam dicht? Uh, ja. En uh, het rolgordijn was naar beneden. Ik probeerde het omhoog te trekken, maar dat ging niet. Die veer was niet gespannen. Maar ik vond dat het raam open moest doen om frisse lucht te krijgen. Mm, wat heb je toen gedaan? Ik vouwde het rolgordijn opzij en deed het raam open. En toen rolde het gordijn op. En uh, we spannen de veer met, met dat pas later. En dat raam zat dicht. Ja. Tenminste, de haag zat erop. Nou, we schoven het omhoog. En uh, deed het raam open. En weet je nog of het de bovenste of de onderste haak was? Sure. Niet absoluut zeker. Bovenste, geloof ik. Hoe, hoe het met de onderste was, weet ik niet meer. Ik geloof dat hij ook open deed. Nou, nee, ik ben er niet zeker van. Ik weet het niet. Maar je bent er wel zeker van dat het raam van binnen uit besloten was? Ja. ja, 100 Martin. zeker. Met ben er helemaal Ma absoluut Martin. zeker. Maar... Ja. Die een broodje. Uh, uh, um, Rea, heb, heb jij een goede zaklantaarn? Ja. Hangt op een spijker in de schoonmaakkast. Kan ik hem lenen? Ja, natuurlijk mag je dat. Goed, ga ik even weg. Ik, uh, ik kom gauw terug op die deur mee ja, te maken. Ja, goed. Daar. Dag. Dat was het zevende deel van de laatste veertien delen van de horscall-serie Mooi Prichade Stockholm, die geschreven werd door Anton Filitama uit de boeken van Sjöval en Walu. U hoorde de stemmen van Jan Borkes, Gerry Mantel, Hans Karsenberg, Hans Hoekman, Paul van der Lek, Huip Orizant en vele anderen. De regie was van Ad Kleupeler en de bewerking deed Ruurt van Wijk.